11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Die heeft in de voorverkiezingen van de rechtse conservatieven zijn verlies toegegeven. Het tellen van de stemmen is nog bezig. Maar Sarkozy moet de twee oud-premiers Fillon en Juppé al de hele avond voor zich dulden. De twee winnende kandidaten gaan door naar de volgende ronde. En die is volgende week zondag. Sarkozy heeft nu zijn steun uitgesproken voor Fillon. De uiteindelijke kandidaat van de rechtse partij heeft een goede kans om in het voorjaar de Franse presidentsverkiezingen te winnen. De eerste najaarsstorm van het jaar is voorbij. Aan de kust werd vanmiddag op veel plekken windkracht 9 gemeten. De harde wind leidde op veel plaatsen tot problemen. In Arnhem raakten vijf mensen gewond toen terrasschermen omwaaiden. De brandweer kreeg honderden meldingen van stormschade. Op snelwegen stonden files omdat de bomen waren omgewaaid en ook op het spoor waren problemen.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 Een agressieve aap heeft in het zuiden van Libië een stammenstrijd ontketend. Drie mannen lieten het dier los bij een groepje jongeren van een rivaliserende stam. De aap viel een meisje aan, stamgenoten van haar sloegen terug door de aap en de mannen te doden, waarna de gevechten uitbraken. Het conflict liep uit de hand en na twee dagen werden zelfs tanks en mortieren ingezet. Bij de gevechten in Libië zijn al zeker 16 doden en 50 gewonden gevallen. Het weer, de wind neemt af, maar er kunnen de komende uren nog zware windstoten voorkomen. Vannacht en morgen nu en dan regen, bij maxima van een graad of 12. Na maandag overwegend droog en de temperatuur daalt naar zo'n 6 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 een aantal indringende vragen. Ja, ik heb hier een interview met uh, dominee van der Linde over uh, het boek Joods Zandvoort. En we hebben het eigenlijk over de geschiedenis van Joods Zandvoort en uh, de familie Elsbacher en meneer Lissouer, die daar een prominente rol in speelde, ook bij de bouw van de Joodse synagoge aan de Mesgerstraat.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 Wij willen eigenlijk als Zandvoortse kerkenraad, zo heette dat in die tijd gewoon, het ja, ja. klinkt een beetje vreemd, Abart, he? Kerkeraad het kerkbestuur het wel, van, he? van, de, van de Zandvoortse zinagogen ja. zijn, maar wij willen dat ding zelf, ja. het gebouw zelf graag uh, in eigendom krijgen. En dan is het dus vijf jaar lang getouwtrekt, geruzie, kenniszinnen. Ja. noem ik dat maar in mijn boek, uh, mm. de, uh, met de verrassende uitkomst, als je die hoofdstukken leest, dat die badgast uh, heren dan op een gegeven moment uh, zeggen van, jongens, we doneren die...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 is voor mij wel een voorganger met een grote vee, als ik dat heb. Ja, oké, okay. goed voorbeeld, een uh. ja, en, volhouden. Ja. en um, ja, denk je ook dat, uh... oh, één ding ja, ja, die... ja, tuurlijk. Ik wil een ding zeggen over die, ja. uh, nee, want het, het, was, het was een beetje, denk je nou, zo'n voorganger, veel mensen denken, voorgangers met je beetje een luisbaan, hè? wat moet je nou helemaal doen,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 identiteitsscholen in Zandvoort wordt ontstaan mm -hmm. sommige staan er nog de katholieke school ja, achter de monument, nog ja, monument eigenlijk en de andere twee zijn eigenlijk verdwenen maar mm -hmm. er waren echt naast die vier openbare scholen drie ja. christelijke scholen en dat joodse onderwijs had dus ook zijn plek mm -hmm. in, het, in het dorp ja. zeg maar 15, 20, 30 jaar mm. ja dat is niet mis dat is wel een hele lange tijd nog mm -hmm.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 Ja, allerlei Joods bezit gewoon geconfiskeerd werd het zij door de overheid, dat zijn door particulieren. Mm, ja, ja dat, dat is dan ook uh, zoiets. Hè? Uh, dus, uh, ja, ja. Ik weet nog dat de vorige burgemeester uh, van der rijden, ja, ja. die heeft mij verteld, dat schiet me nu nog te binnen dat hij dus in een, een, een Libor-commissie uh, gezeten heeft, en dat was in Den Haag.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 Wait for the Lord.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 in their nights until the Lord makes Jerusalem a praise, he has it by his strength. If you lift up your voices and call on the Lord, he will come, and the nations will see that salvation.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 crucified